Boek 2 Delapanpuluh satu Eén-en-tachtig Eén-en-tachtig Massalampau satu Verleden tijd, deel één Verleden tijd, één Menulis Schrijven. Schrijven. Dia menulis sebuah surat. Hij schreef een brief. Hij schreef een brief. Dan dia menulis sebuah kartu. En zij schreef een kaart. En zij schreef een kaart. kaart. Membaca lezen Lezen Dia membaca sebuah ilustrasi Hij las een tijdschrift Hij las een tijdschrift Dan dia membaca sebuah buku En zij las een boek En zij las een boek mengambil nemen nemen dia mengambil sebatang rokok ai nam een sigaret ai nam dia mengambil sebatang coklat zij nam stuk chocola zij nam een stuk chocola Dia, laki-laki, tidaq setia. Tapi dia, perempuan setia. Hij was ontrouw, maar zij was trouw. Hij was ontrouw, maar zij was trouw. Dia, laki-laki, pemalas. Tapi dia, perempuan rajin Hij was lui, maar zij was ijverig. Hij was lui, maar zij was ijverig. Dia laki-laki miskin, tapi dia perempuan kaya. Hij was arm, maar zij was rijk. Hij was arm, maar zij was rijk. Dia tidak memiliki uang melainkan hutang. Hij had geen geld, maar schulden. Hij had geen geld, maar schulden. Dia tidak memiliki keberuntungan melainkan kesialan. Hij had geen geluk, maar pech. Hai hat geen geluk. Maar pech. Dia tidak memiliki kesuksesan melainkan ketidaksuksesan. Hij hat geen succes, maar tegenslag. Hij hat geen succes, maar tegenslag. Dia tidak puas melainkan kecewa Hij was niet tevreden, maar ontevreden. Hij was niet tevreden, maar ontevreden. Dia tidak sedang berbahagia, melainkan sedih. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Hij was niet gelukkig, maar ongelukkig. Dia bukan orang yang sympatik, meleinkan orang yang ramah. Hij was niet sympatiek, maar onsympatiek. Hij was niet sympatiek, maar onsympatiek.